15 maart zijn er Tweede Kamerverkiezingen. We snappen dat u niet de tijd heeft om alle verkiezingsprogramma's te lezen. Gelukkig is er de stemwijzer. Hoe denkt u over de zorg, immigratie en Europa? In een paar minuten weet u welke partijen het beste bij u passen. Doe de stemwijzer van ProDemos op www.stemwijzer.nl.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 Met haar gedichten en Odiel Teurlings drijvende kracht achter de dementeek in de Goorse bibliotheek. We komen daar uitvoerig over te spreken. Ja. Maar eerst uh, komt Suzanne aan bod. Ja. En dan kijk je naar buiten, zo in het weekend. Nou ja, ik moest in de tuin werken. En ik woon pas net hè, waar ik woon, dus het is de eerste keer dat de lente begint... dan zie je al die krokusjes in één keer naar boven komen. Dus ik uh, was enigszins geïnspireerd... om een gedicht te schrijven over het begin van de lente. De kleine groene puntjes nemen voorzichtig... een kijkje boven de koude zwarte grond. Langzaam rekken de armen naar boven... en begroeten de nieuwsgierig tevoorschijn komende zon. Wit, geel of paars komen stiekem naar boven bij het opengaan van de groene mond. De natuur laat weer zien dat het allemaal weer goed komt... door die kleine kleurige stipjes in het gazon. De tak nog ontdaan van het verlies van al dat blad... probeert iets verder te reiken op zoek naar warmte en de eerste zonnestralen... die vechten door het wolkendak. Kleine oogjes aan de tak piepen naar buiten... zodat ze goed kunnen kijken... Wat een nieuwe vorm en lengte wordt. van de nu nog zo kale tak. Het kopje van de merel staat schuin te luisteren naar het nieuwe geluid. De oortjes horen het ritme van allen die ontwaken. De merel schudt zijn veren en rekt zijn vleugels uit. De tijd is weer gekomen. op jacht naar de liefde om de mooie dames te schaken. Dus dat was. Uh, en heb je goed gekeken in je tuin of het schaken gelukt is, Suzanne? Ja, daar zijn ze nog mee bezig, hè? Het begint nou een beetje zo, uh, ja... Je ziet toch wel wat gerommel met takjes en zo? En, uh. Oh ja, ze zijn flinke nesten aan het bouwen, ja. Ja. Ja. ja. Het is maar net, hè, je hebt vogeltjes Die gaan natuurlijk is een heel, waar het mannetje is een heel mooi nest bouwt... en dan daarmee het, het vrouwtje imponeert. Anderen doen het weer met gezang, anderen doen het weer met de kleuren en de dansen, dus... Uh. Het is een mooi seizoen altijd, de lente. Het ruikt ook zo lekker. Dan, ja, als het als even, even geregend heeft. Hè? Ja. Vind ik altijd heerlijk. Ja, als de lente begint, dat ruik je gewoon. en denk je van, nou gaat het komen. Maar ja, voor hetzelfde geld Vries het volgende week ineens. Nee, dus, hey, nee, kom nee. op. Nee. <laughs> <Verweldig>. <laughs> nou, toevallig um, had, ik, had ik vanmiddag een gedicht geschreven. Uh, wat eigenlijk ook aansluit. Een beetje bij, toch een beetje het thema. Uh, van vandaag, de, de, de, de, de dementie. Thema van de gast van vandaag. En uh, dat heet De Warrige Man. Waar er zoveel over te doen is geweest deze weken in de media. Ja, ja. De warge Man kijkt verbaasd om zich heen. Wie zijn al die mensen die rennen en schreeuwen? Vanochtend was er nog geen één. Hoor ik hier eigenlijk wel te lopen? Ben ik ergens naar onderweg? Wanneer is die herrie afgelopen? De warrige man kijkt naar zijn spiegelbeeld in de etalageruit. Hij heeft zijn pyjama niet meer aan. Hij ziet er eigenlijk best respectabel uit. Hij is vanochtend toch echt opgestaan. Met een doel en een besluit. De warrige man besluit maar door te gaan. De richting volgen die de juiste is? Hij heeft geen idee. Ergens is er toch iets mis. Plots beseft hij dat hij in zijn hand... Een tas draagt met inhoud. Daarin zit vast zijn verstand. Als hij de tas opendoet, op zoek naar een clue, ziet hij alleen wat kleding en ondergoed. De warrige man neemt plaats op het bankje tegenover het station. Dus het is een... Mooi. geen einde ja. eigenlijk, want nee. hij weet het niet. Nee, hij weet het niet. Hij weet het gewoon echt niet. En dan had ik of daar daarop nog een heel klein... Uh, Ditje wat net in de auto even naar boven kwam. Een gevleugelde uitspraak raakt de mens diep in het hart. Waar hij fladdert en weer wegvliegt. De mens achterlatend, diep verward. Een uitgestoken hand wordt dankbaar ontvangen. Maar de, wanneer die warmte verdwijnt... blijft achter een onbestemd verlangen. Ook nog even... Die diepzinnige. Diep, diep, ja. ja, die was mooi. Ja. Ja. Soms heb je dat je woorden of uitspraken, dat je dat eigenlijk mooie dingen vindt. Hè, ik, zo, ik ben al heel lang verliefd op het woord opportun. Ik weet niet ja. waarom, maar ik ben, vind het gewoon prachtig. Ik vind het een prachtig woord. Ik gebruik het waar het maar kan. Echt waar? Nou, dan vind ik dat je op 6 april een gedicht moet maken om, waar het woord opportun omringd wordt door allerlei andere mooie woorden. Dat is goed. Zal ik proberen. Ja. Zeg, maar ik weet niet of ik ook een verwaarde man ben. Maar ik vraag me, <laughs> me ook af wanneer die herrie ophoudt. <laughs> <laughs> Hebben jullie daar geen last van? Nee, ja, ik wou niet wel. Een beetje wel. Een ja, beetje, ja. maar niets. Er het is, een, het is een, een gemeenschapshuis hier natuurlijk. Oh ja. Dus uh, ja. er worden ook muzieklessen gegeven. En oh. dan uh, toevallig, uh, de percussiegroep zit hiernaast. Dus dat... Uh, Krijgen ja. we een beetje mee. Ja. Nou, dat zal het dan zijn. Ja. En dat uh, wordt opgevrolijkt zo... door de muziek van Joris Linsen. Dit programma... even als algemeenheid... bestaat altijd uit muziek. Maar het is altijd Nederlandstalige muziek. Want dat hoort bij het uur literatuur... naar onze mening. En wat een tweede keuze is... als het maar enigszins kan is om muziek te kiezen van mensen die in het Jan van Bezouw hebben opgetreden... of gaan optreden. Bijvoorbeeld, straks komt Ali B, maar die komt volgende week ook hier optreden... in het Jan van Bezouw ja. oh ja. Dus vandaar muziek. Dus dat is altijd het streven om zoveel mogelijk muziek op te zoeken... van mensen die hier ook optreden of gaan optreden. Nou wordt dat aan het eind van het seizoen natuurlijk wat minder... Maar in het Tijd die achter ons ligt, is dat dan vaak gebeurd. Nou, Joris Linsen trad hierop met enorm veel succes. Met zijn band Karamba. Band Kent iemand Joris Linzen ergens anders van? TV natuurlijk. Van programma, ja. ja. Ja. Van zijn... Uh, afgezien van zijn muziek. Maar hij deed ook veel. Hij heeft ook gedaan... Uh, Hello Goodbye. Hello, Hello Goodbye. Yeah. goodbye. Ja, teken. heeft Hoe hij ook gedaan. Ja. Hij doet van alles en nog wat. Maar nu een vrolijke vrolijke avond nog en nagenieten nu. Met de, hij heeft een cover gemaakt van Vrienden en Brood, het liedje. Als je wint, heb je vrienden. Klinkt heel leuk, zoals hij dat doet. Vind, vond ik tenminste. Zijn benen pijn, hij moet de snelste zijn. Ze... Al ben je nog zo moe, ze komen naar je toe. Of je nu slaapt of weet, of half aangekleed, een feest is nooit een feest. Ja, de mooiste zin van Maritia deze maand. Maritia, welke zin viel je op en uit welk boek heb je die opgediept? Ja, ik heb de vrijheid genomen om dit keer niet een literaire zin uh, te gebruiken. Maar uh, in, in, in verband met uh, aankomende verkiezingen... Uh, heb ik iets genomen uit een boekje van Joost Luindijk... wat hij ondanks heeft geschreven. En, uh, en die, die, uh, die zin die ik ga voorlezen... Uh, die, uh, die zegt al heel veel over de gedachten. die ik straks eventjes nadat ik de zin heb voorgelezen. Uh, verder zal uitleggen. Uh, uh, hij uh, heeft heel veel lezingen gegeven. Uh, Naar aanleiding van zijn boek. Uh, je, gelooft het, je gelooft het niet. Hoe het, wat was de titel ook weer? Nou, dat, dat over het bankschandaal ging. Mm -hmm. En uh, heeft. Um, op een van die lezingen. stak iemand. Uh, ...zijn hand op en zei... ...die banken in de city... ...die door onbeheerste schaalvergroting zo groot zijn geworden... ...dat de top geen idee meer kan hebben... ...van wat er beneden gebeurt... ...een top die vooral bezig is met de eigen carrière... ...geen loyaliteit meer voelt... ...jegens de organisatie... ...en die greep probeert te houden op het geheel... ...met winstdoelen of targets... ...onderling vertrouwen en principes... ...die plaats moeten maken voor alsmaar meer regels... ...regels die enorm ver... ...van de praktijk afstaan, wat die top wat die top dan in werkelijkheid ook staat... nou, dat is net mijn ziekenhuis. En bij een volgende lezing zei iemand... Uh, naar, uh, dezelfde lezing, bij dezelfde lezing... oh, dat is net mijn scholengemeenschap. Oh, dat is net mijn onderwijsinstelling. Oh, dat is net mijn farmaceutische gigant. Ja, ja. En um, dit was een van de momenten... die uh, Joris Luijendijk zich herinnerde nadat hij... Uh, ...volkomen verward was... ...door de situatie die op het ogenblik plaatsvindt. Hij had nooit kunnen dromen... ...dat er uh, een brexit zou komen. Hij had niet kunnen dromen... ...dat uh, Trump uh, uh, president zou worden. Hij zei... ...ik heb het zo volkomen verkeerd ingeschat... ...ik moet op een andere manier denken. Ik realiseer me dat ik in mijn bubbel zit... Uh, en blijkelijk blijkbaar uh, geen, uh, geen toegang heb tot de andermans gedachtegoed. Uh, hoe kan ik, uh, ik daar doorheen breken? En hij heeft toen een, um, een initiatief ontplooit. Hij heeft namelijk uh, met het Algemeen Dagblad en met de correspondent en met uh, WNL... Ik moet even opzoeken bakker, wat was dat. Nederland. Ik weer, moest even opzoeken wat dat was. Heeft hij een, een website opgericht. Waar, uh, en die heet kunnen wij Praten.nl. Uh, hij zegt de Algemeen Dagblad weet veel van de PVV en de SP. En de uh, correspondent is meer zijn bubbel. Zoals hij dat noemt. En WNL is geloof ik erg rechts. Als ik me niet vergis. Maar dan, misschien weten jullie dat beter. Ja klopt, Het is een beetje telegraafachtig. Ja, en... Um, dus uh, en als introductie eigenlijk tot, uh, tot, die, uh, tot deze site... heeft hij dit boekje geschreven... waarin hij beschrijft wat hij altijd heeft gedacht... en uh, uh, waar hij nu doorheen moet breken. En wat momenten zijn die hij nu anders interpreteert... Uh, dan toen dat tijd. Zoals onder andere dit, uh, dit verhaal... Uh, in deze zin die ik zojuist voorlas... Um, daaruit concludeert hij nu er is, en dat heb ik niet gezien denkt hij dat is, er is zo'n onvrede uh, en dus er gebeuren zulke rare dingen in die wereld waar wij dan zomaar langslopen maar waar andere mensen wel degelijk gevoel voor zijn en dit is er één van uh, dat, uh, dat in, in de wereld uh, dat, ik denk dat wij dat zelf ook vaak meemaken. Dat uh, we zeggen, hoe is het toch mogelijk dat deze situatie gewoon voort blijft bestaan? Mm -hmm. hè? In het onderwijs, dat er managers de boventoon voeren. En uh, uh, and, and, and, and dat, uh, dat zijn gedachten die bij hem nu echt opspelen. En die hem uh, meer doen denken dan hij uh, daarover doet denken dan hij dat vroeger deed. En waardoor hij iets meer begrip krijgt voor... Op meerdere gebieden voor mensen die op het ogenblik allemaal boos en ontrouwend zijn. En opstandig. En is hij inmiddels ook boos en opstandig en schaakt hij zich daarbij? Hij zegt, ik heb eigenlijk, zou ik veel reden hebben om PVV te stemmen. Of zit er een populist in mij, door mijn ervaringen. Maar uh, hij geeft ook goede redenen waarom hij dat uiteindelijk mm, niet ja, ja. is. Ja. Haal de Trump en jezelf naar boven. Mm -hmm. Maar ik vond het wel wonderlijk dat hij nu met dat boek, Dat is een recent boek Dit boekje begrijpt, want uh, het gaat ook over net de brexit uitgekomen. en zo. Want ja. de eerste boekjes die jij schreef gingen eigenlijk toch ook allemaal in die richting. Maar goed, het kan maar... Het is niks nieuws van hem hoor zeggen dan, hè? Dus dat, uh, valt nou, niet, me zozeer, op. niet zozeer. Hij heeft natuurlijk over die banken gehad. Ja, maar, ja, niet maar dat, selde, over, uh, dat is dezelfde mechaniek. Hè? Ja, Tenminste, ja. dat denk ik. Ja, dat, maar dat, het is wel leuk. Ja. Maar ik vind het ja. leuk dat hij mm. dat boekje daarover heeft Ja, het is maak. een aardig boekje. Er staat alles in wat ik ook zou uh, hebben kunnen, kunnen, zeggen. kunnen zeggen. Als ik had kunnen schrijven en het op deze wijze had kunnen <laughs> <laughs> formuleren. Nou, je ja. je <laughs> hebt het heel mooi gezegd. Hè? En in deze verkiezingstijd komt het wel heel mooi te pas. Ja. Suzanne al met het gedicht van de warrige man. En jij met Joris uh, Luyendijk. Ja, ja, precies. De het volgende keer is... weer gewoon literatuur. Nee, ja. dat hoeft niet. Dat is leuk. Hm. Nou, dan uh, gaan we nu al een beetje ter inleiding van uh, Odile Turlings. naar Adèle Bloemendaal. Een onvergetelijk zangeres. En een comedienne van formaat natuurlijk. Ja. Iedereen kent haar, neem ik aan.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 Mooi, mooi hè? He? Ja. Heel mooi. Heel prachtig lied. En dat heb ik dus uitgekozen ter introductie ja. van Odile Turlings. Die in de bibliotheek uh, de drijvende kracht is, zei Ben al. Achter de dementeek. Dat klopt. Dus de eerste vraag die dan gesteld wordt is... Hoe kwam je op het idee? Nou, uh, ik zal eerst even uitleggen de dementeek is eigenlijk heel even kort gezegd een collectie boeken in de bibliotheek met als centrale thema dementie. Uh, maar, daar zit natuurlijk al een heel verhaal vooraf, uh, het is namelijk zo uh, uit getallen blijkt dat in de toekomst uh, het aantal mensen met dementie gaat verdubbelen. Dat is best wel een schrikbarend getal, vind ik altijd. Uh, in een gemeente, dus gewoon in een land, maar ook in een gemeente komen er dus steeds meer mensen die te maken hebben met dementie. Het kan zijn dat ze het zelf hebben of uh, in de familiekring of kennissen, mantelzorgers. Um, gelukkig heeft uh, de gemeente Goorle-Riel dit heel positief opgepakt en uh, die heeft zich um, aangesloten bij de dementievriendelijke gemeentes. Um, dat wil dus zeggen dat zij uh, wel degelijk het probleem zien en dat zij um, heel goed begrijpen. De problemen die zich gaan vormen met, met, rondom mensen met dementie en de mantelzorgers. En zij snappen ook dat ze daar iets mee moeten. Uh, naar aanleiding van dit is er een, uh, een, groep op, een uh, werkgroep uh, opgericht. En die heet de dementievriendelijke gemeente. En die werkgroep die maakt zich sterk om uh, mensen te uh, laten zien wat het allemaal inhoudt. Dus uh, wat betekent dementie? Wat betekent zoveel mensen met dementie? En uh, wat uh, kun je eraan doen? Uh, daar is natuurlijk heel weinig aan te doen... want op zich is die ziekte natuurlijk niet uh, te nog genezen. Niet. Nog niet. Maar het is wel zo dat er uh, mensen... Uh, dat het heel belangrijk is dat mensen goed geïnformeerd worden... wat houdt het eigenlijk in... Um, een heel belangrijk uh, ding van de uh, werkgroep is dus uh, vooral om informatie te geven. Informatie te geven, maar ook ontmoetingen organiseren tussen uh, belanghebbende partijen. Um, vanuit die uh, werkgroep uh, Dementievriendelijke Gemeente uh, is eigenlijk ontstaan... Uh, ...daar zat natuurlijk ook iemand van de bibliotheek in. En natuurlijk ook dementieconsulenten. En, en toen is het... Uh, ...plan opgepakt om uh, in de bibliotheek daar ook iets mee te doen. Want de bibliotheek is natuurlijk ook heel erg, uh, maakt natuurlijk ook heel sterk voor uh, informatie en ontmoeting. En uh, daarom uh, hebben we in de bibliotheek een ruimte vrijgemaakt met kasten daarin. En in die hoek zit ook een zitje. En natuurlijk op twee kasten met een flinke collectie uh, boeken over dementie. En uh, het zijn echt verschillende boeken. Het zijn niet alleen informatieve boeken waarin je dan uh, kunt leren van uh, wat is dementie en waar, kunnen mensen, waar lopen mensen tegenaan. Maar het zijn ook uh, een heel deel uh, romans, waarin, uh, dus gewoon uh, fictie. Uh, en gewoon boeken waarin uh, te lezen staat van gewoon uh, verhalen waarin dementie een thema speelt. Mm -hmm. uh, een voorbeeld bijvoorbeeld van zo'n boek is Ma, heel erg bekend van uh, Hugo Borst. En uh, hierin uh, wordt uitgelegd van, uh, hoe Hugo met zijn moeder omgaat. Wat, wat hij allemaal tegenkomt in het uh, verpleegtehuis huis en waar zij allemaal tegenaan lopen. Uh, andere boeken, informatieve boeken: en, uh, een voorbeeld is dit boek, Dementie dum voor Dummies. Dummies, dat is een hele grote serie die uh, allerlei onderwerpen aansnijdt. Maar zelfs oh ja. van dementie is er dus een boek, Dementie voor Dummies. Ja, uh, ander boekje is het boekje van Ties Sterlings. Die heeft een boekje geschreven, toevallig een neef. En het boekje heet Krentenkoppen. En daar beschrijft hij zijn, daar zijn wekelijkse bezoekjes bij zijn uh, grootouders. Dus bij, uh, bij schoonouders. Over... Uh, ja, daar heeft een heel stuk van in gewoon ja, belang gestaan. Ja, ja dat klopt. Ja. Nou, hij is ook op tv geweest bij Omroep Max. En uh, daar, uh, ja, dat, hij vertelt op een hele mooie manier over uh, uh, hoe het gaat daar bij, de, bij die oma en opa. En dat boekje is ook te leen? Ja, dat boekje kun je lenen. Dus ik... al die boeken <laughs> ook die wij hebben. Ik vraag het om, ik ging het lenen voor deze uitzending. Dit, omdat ik Dit had boekje, ver... ja. En toen kwam ik bij de afstempelaar, noem ik het maar even. En ja. er stond op, moet mee naar de balie. Oh, yeah. <laughs> toen zei die mevrouw, ja, dan is het al gereserveerd. Ik zeg, nou, dan heeft vast uh, Odette het gereserveerd. Odiel. Odiel, sorry. Odiel het gereserveerd. Want het leek mij een heel aardig boekje, ja. Ja, ja het is ook een heel aardig boekje. Ja. Het is ook uh, grote letters geschreven. Ja. Ja. Dus, um... Er is nu zelfs een film of een, uh, in de bioscoop. Maar van, hoe heet ook weer? Ja. Schrijfje. Ja, ja. ja, van de gelukkige huisvrouw. Uh, Helene van Roor. Ja, ja, dat klopt. Ja, het ja, dat... onderwerp is heel erg actueel, natuurlijk. Hè. En uh, vooral ook ja. als je dus hoort die cijfers, dat vind ik echt best wel uh, eng om te horen. En te weten van dat dat zo'n groot probleem gaat worden. En wat voor mensen, wie zitten er allemaal in die werkgroep? Uh, onder andere twee dementieconsulentes en mijn collega. Van, Favan, van de. De of de thuiszorg? Ja, of van de thuiszorgorganisaties. Ik weet dat niet precies. Van mijn collega Jolanda, die zit uh, in die, uh, gro of in die uh, groep uh, voor de bibliotheek. Ikzelf, dus niet, maar uh, zij. Uh, dus vandaar. Er zijn alleen die twee dementieconsulenten, of is die groep groter? Nee, er zijn nog meerdere partijen die daarbij uh, zitten. Ja, ja. klopt. En uh, ja, die uh, zorgen gewoon dat heel veel partijen uh, met elkaar in contact komen. Dus het is ook voor uh, mantelzorgers en natuurlijk niet alleen voor mensen met dementie, maar ook voor de mantelzorgers. En dat gaat natuurlijk ook over die boeken. We hebben ook zelfs prentenboeken voor kinderen, voor jonge kinderen, waarin opa of oma dementie is. Hm. Dus uh, ja, het is een hele diverse collectie en het is echt de moeite waard om een keer te komen kijken in de bibliotheek. In de hoek. We hebben er ook een leuk zitje bij. Je kunt daar lekker zitten. We hebben zelfs spelletjes voor uh, <laughs> mensen. Mm -hmm. En ook uh, boeken met uh, platen van ja, vroegere tijden. De jaren 50. Van die platenboeken. Dat vinden mensen met dementie vinden het heel interessant om te zien. Ja, ik kwam net vragen. Ja. Zijn daar boeken voor, uh, voor demente mensen? Of alleen maar voor de Allere omgeving? Niet okay. alleen over dementie, maar, maar ook, ook boeken die voor. genoten ja. kunnen worden door... Ja, ja. Uh, mm -hmm. Ja, bijvoorbeeld uh, een ganzenbordspel, dat je vindt het nog steeds heel interessant om te doen. We hebben ook enorm veel folders met uh, ja, verwijzingen naar allerlei instanties uh, mm -hmm. voor uh, ja, alles over dementie. Ja. En heb jij die collectie samengesteld? Samen Als met... drijvende kracht. Nee, Harsan, nee, want je wordt dan op een gegeven moment gebombardeerd. Ga jij maar... Uh, die verder buigen over die uh, boeken. Maar er zijn al uh, in Nederland al verschillende gemeentes. Of uh, bibliotheken die een uh, dementheek hebben opgericht. Dus ja, je gaat wel bij elkaar natuurlijk uh, informatie inwinnen. Over van, uh, hey, welke boeken hebben jullie. En, uh, we hebben ook gekeken ten eerste in onze eigen collectie. Uh, er zijn natuurlijk al veel boeken die uh, over dementie gaan. Die we al hadden in de collectie. Maar er is echt uh, ook nog heel veel nieuws besteld. Want er is gewoon echt Mag, heel meentje, veel, er wordt ja. heel erg veel uitgegeven voor, over dementie. Heel ja, veel? Ja, ja, veel mensen ja, die... ja, ja. Je zou denken op een gegeven moment: dan weet je alles wel. En verder is het persoonlijke beleving van mensen. Maar die persoonlijke beleving wordt klaarblijkelijk op, graag opgeschreven of getoond. Of... Ja, maar het is ook heel erg belangrijk dat je weet hoe je met uh, mensen met dementie omgaat. Er zijn ook vaak heel veel verschillen. Ja, uh, je moet eigenlijk weten: van hoe ga je om? als Mensen zijn vaak bang. Uh, mensen hebben geen idee meer in welke omgeving ze zitten. En ja, het is best wel belangrijk dat je weet hoe je het beste met die mensen uh, om kunt gaan. En gewoon, uh, ja, mm -hmm. hoe meer kennis, hoe beter. Ja, en ja, niet al te wel, bang ja. zijn als iemand wegloopt een keer op straat. Dat je nee, ja, dat in je de gewoon, zenuwen uh, schiet, maar gewoon eens een beetje laat lopen en kijkt. <laughs> ja. <laughs> ja, dat ja, nee, maar er, er is vaak, niet is dat, wordt dat ja. zo'n... Uh, ja, het idee, ja, ja. wat ook niet altijd nodig is natuurlijk. Is hè? natuurlijk niet altijd nodig, maar uh, ja, God, uh, de mensen die zullen zo lang mogelijk, uh, of zo, die moeten wel zo lang mogelijk voor thuis blijven, want uh, ja, het wordt echt een probleem dat er zoveel mensen zijn en uh, dat er steeds minder uh, plaats is voor uh, huizen, te huizen voor mensen met dementie. Dus het is gewoon uh, belangrijk dat je zo lang mogelijk thuis kan blijven, maar dan heb je natuurlijk wel hulp nodig. Mm -hmm. ja, ja, het probleem is natuurlijk. Uh, ja, ik heb zelf een moeder van 98 en die heeft zes kinderen die inmiddels op één na gepensioneerd zijn. Dus wat dat betreft heeft ze wel de juiste dus, leeftijd ja, uitgekozen ja. om 1 of 6 dement te gaan worden. Ja. Want er zijn nu zes mensen die zich om haar bekommeren, behalve buiten de thuiszorg. Ja, maar dat, dat, dat maakt, wel, haar wel, ja. maakt het wel mogelijk dat zij thuis blijft wonen. Ja. En het heeft ook niet dit soort heel ernstige vormen nog. Maar je uh, kan me voorstellen ja, dat, uh, dat uh, als, als ouders jonger uh, uh, dementie krijgen, dat dat een enorm probleem ja. oplevert. Ja. Hè? Want dat je kinderen moeilijk uit Groningen of uit Maastricht uh, ja, erbij die moet die halen om, ja. Uh, ja, dat klopt. om voor uh, vader of moeder te zorgen. Ja. ja. Dus, uh, het vergt ja. heel wat van gezinnen, ja. ja. Ja, dat denk ik ook wel, ja. ja. En merk je al dat er veel mensen komen om? Loopt het al een beetje? Het is natuurlijk nog maar pas geopend. Nou, het is uh, 22 uh, februari geopend door uh, wethouder Immink. En uh, ja, we hebben ook wel best wel veel uh, publiciteit eraan gegeven... En uh, je begint nou toch wel te merken dat mensen daar komen. Maar ook, uh, ook veel voor de folders. Hè. We hebben echt heel veel uh, materiaal om te verwijzen naar... Uh, folders om te en, verwijzen naar en, en geriaters en ja, naar te ja, huizen en weet ik wat. Maar bijvoorbeeld ook, uh, we hebben in Tilburg een geheugenwinkel op de Korvelseweg. En uh, daar kun je ook spelletjes huren voor mensen. Hoe heet dat, de geheugenwinkel? De geheugenwinkel oh, heet Ik heb nog nooit gehoord. Jullie? Ja. Nee. nee. Ja. Oh, Leuk. Maar oh, die is toch al lang, hè? Ja, die is best wel uh, lang. En dat zijn spelletjes die een beetje toegepast zijn? Ja, precies. En uh, niet alleen spelletjes, ook daar kun je boeken kopen. Dus niet alleen, maar kun je ze daar ook kopen. En, uh, maar ja, jullie houden ja. het nog alleen bij het ganzenborden? Nou ja, zelfs memory. Dan zou je denken, we moeten mensen met memory? Maar het is ook belangrijk dat ze... En we hebben memory, zo jaren 50 memory... Of plaatjes met hele uh, bekende dingetjes, huistuin en keuken dingetjes. Wordt daar veel gebruik van gemaakt? Nee, en, dat is ook weer. Ik kan me voorstellen, uh, nee. je gaat er ook niet waarschijnlijk met je oude vader of moeder naartoe. Oh, dat zou dat, kunnen, het kan ja, het natuurlijk. Dat doe je het waarschijnlijk thuis, uh, zou ik me kunnen voorstellen. Ja, ja, maar we gaan het ook zo doen dat de spelletjes eventueel ook uitgeleend kunnen worden. Maar ja, daar ja. kun je ook voor naar die uh, geheugenwinkel, de Korsweg. Nou, nee, mijn ja. geheugen heeft dus nooit gedeugd. Want Memory heb ik nog nooit kunnen spelen. En heb je wel genoeg getraind? Nou, dat zal dan al niet. Maar uh, <laughs> ik heb dat, vond ik altijd zo moeilijk. Hebben jullie het ooit gedaan? Ja. Ja, met je kinderen natuurlijk, ja, natuurlijk ook. Ja, natuurlijk. En kan jij het goed. Oh, goed. De kinderen zijn beter. Ja, ja de de die zijn beter. zijn beter. En nou. jij Maritja? Ja, het ja, ja, is een van de weinige spelletjes die ik best aardig vond om... Uh, om te doen. Om nou, te spelen, ik niet. Ja. Ik deed het wel, maar ik kan er niks van. Na nou, drie keer ben ik al de weg kwijt. Maar leuk om dit allemaal te horen. En ook niet alleen leuk, maar interessant. Ja. En uh, hopen maar dat er een uh, enorme uh... respons komt. Ja, ja, dat hoop ik wel. He? Want uh, we hebben het ook allemaal een stickertje gegeven. Ze komen ook elke keer weer bij elkaar in die kast. De boeken. En uh, ja, ze zijn gewoon uitleenbaar. En je kunt bij de bibliotheek... Heb je, je kunt een pasje nemen bij, bij de bibliotheek. Bij, uh, via onze website, www.bibliotheek.nl uh, www kun je dus... Uh, Hoezo pas pasje? Kun ja, je niet op je normale bibliotheekpas die dingen Ja lenen? hoor, maar er zijn mensen die misschien geen uh, bibliotheekpas hebben. En oh, ja. die kunnen het dan via de website aanvragen. Ah, of gewoon binnen de, binnenkomen in de bibliotheek. Ja. En dan kunnen ze inschrijven als lid. En dan kun je lenen. Ja. En een ja, ja. folder als je die meeneemt, kan dat ook natuurlijk. Ja. Maar dan hoef je geen lid Folders te zijn. Folders kun je altijd. Dan hoef je helemaal geen te Kijk, dat je is een belangrijke informatie. Ook, ja, hoor. En je mag ook zoveel als je <laughs> wil in die boekenkast kijken. En je kunt ook samen daar de boeken inkijken. Alleen als je ze echt mee naar huis wil nemen, dan uh, heb je een pasje van de bibliotheek. Wat is dat? Nou, dat is uh, belangrijke informatie. Hartelijk dank. Ja, hier. Hier. En uh, op het succes, niet van de mensen die dement worden, maar wel nee, op het succes van de bibliotheek. Oké, okay. Dank je is We ook nog horen net een speciaal computerprogramma voor dementerende. Oh ja, dat klopt. Van... Hebben we net van jouw man vernomen? Ja. ja. <laughs> <laughs> um, uh, dat is de Fik uh, Luijks, uh, dat heb ik ook gevonden op internet hoor. Die uh, had een dementerende opa en dat ging hem echt wel aan het hart. En toen bedacht hij van, goh, mijn opa die vindt de computer nog steeds zo leuk. Zal ik nou eens iets bedenken voor hem? Dat hij zo lang mogelijk op die computer kan blijven zitten. En die heeft een uh, applicatie bedacht. Uh, dus Dat is voor iedereen persoonlijk. Dus dat kun je persoonlijk op je computer of op je tablet zetten. Zodat die mensen nog heel lang zelfstandig in de computer kunnen nee. zoeken. Bijvoorbeeld, ja. je kunt daar favorieten uh, uh, TV-programma's opzet. Je kunt er uh, favoriete liedjes op zetten. En uh, dan is het een heel simpel programma. Dus dan heb je een scherm met bijvoorbeeld liedjes, uh, films. En dan kunnen mensen zelf daarop drukken. Ja. En zodoende kunnen ze het nog heel. Maar iets voor mee, Ja, lang zelfstandig met die computer werken. Dat? dat is lekker iets voor mij, ja. <laughs> Nee, maar dat is superleuk. Ja, dat, dat was ook heel aardig, want ik had het gevonden. En toen heb ik contact gezocht. En uh, hij zegt van, nou, uh, het is een abonnement. Kun je op abonne abonneren. Oh, nee. Maar hij zegt van, goh, ik had dan uitgelegd hè, dat de bibliotheek het wil laten zien... wat er allemaal mogelijk is voor die mensen met dementie. En die zei van, nou, weet je wat? Ik vind, uh, als jij dan een beetje reclame maakt voor mij... dan mag de bibliotheek twee jaar lang dat abonnement hebben. Ook om te laten zien, vooral aan uh, mensen... Mogelijk is. Ja, zeer geïnteresseerd. Oh, ja. Zijn. Oh, bon. ja, ja. Oh, ja. En er zijn echt, echt heel veel leuk, mensen geïnteresseerd, moet ik zeggen. Dat was al duidelijk bij uh, de opening van de DMT. Nou, ja. dat lijkt me voorstellen. Ik kan me voorstellen. Hey, dat heel dat leuk nieuwtje. Is. Ja. Ik zal ook eens komen kijken. Dat lijkt me leuk. Je bent welkom. Kijken hoe het moet. Nou, dankjewel. Odile, Odiel was nuttig en noodzakelijk. Dan gaan we nu naar de cover van Paul de Munnik. Hij zingt nu dus niet met uh, Agda, want daar is die van Los. Maar met Digi Dex. En die zingen Laten We Dansen. En dat is ook een heel leuk liedje. Ik ben hier als je me nodig hebt... Als je me zoekt Pak mijn hand vast nog een keer Nog één keer op verzoek Laten we dansen Tot je voeten niet meer kunnen Dansen tot het licht moet En dan opnieuw beginnen Laten we dansen Wat kan je doen als er niets valt te zeggen Niks te verklaren of niets uit te leggen ik weet ook maar een klein beetje van het leven Ik heb de wijsheid, toch niet een pacht hier van deze, nee Alleen het besef dat het soms niet eerlijk is Maar, wat koop je daarvoor als het lot beslist En je kan niks doen, alleen maar wachten En tegen beter weten in met dat lot blijven lachen Is een ultieme test voor een klein beetje rust Maar, dit gun je niemand, dus ik blijf bij de kust Plus het feit dat dansen de beste optie is, want De definitie van een optimist, ben jij en je kent mij ik ben daar gevoelig voor. We moeten door, maar tegen welke prijs? Dus ik wil je laatst weten om mijn hand uit te steken. Dat ik er ben voor jou, hier, dus bij Ik deze. ben hier als je me nodig hebt. Hier als je me zoekt. Pak mijn hand vast nog een keer. Nog één keer op verzoek. Laten we dansen. Tot je voeten niet meer kunnen. Dansen tot het licht wordt. En dan opnieuw beginnen. Laten we dansen. Laten we dansen Laten we dansen Laten we dansen Laten we dansen Ja, yeah. dus kom laten we dansen En laat je dragen op een zeven uitgestoken hand. Niemand kan het doen met zulke grote last. Niemand die kan alles zien zonder iemand anders En iedereen zijn route Misschien kan de wetenschap dat je niet alleen bent De pijn maar wat verzacht het lot bracht ons samen en ik kijk waar we staan Na twintig jaar ben jij nog steeds dat meisje vannacht Vol levenslust en een eigenwijs karakter Gezegen met de neiging om te blijven dansen Het is zo verleidelijk jezelf te verliezen In datgene wat geweest het is alsof er niks verandert Maar hoe groter het pijn en hoe groter het gemis Laat je beseffen dat de liefde groter is Dus ik wil je laten weten door mijn hand uit te steken Dat ik er ben voor jou, hier dus bij ik deze Ik ben hier als je me nodig hebt Hier als je me zoekt.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 Dans om los te laten, wat je even niet wil weten. Dansen zonder reden, dansen om te bewegen. Dansen om te hopen, hopen, hopen leven. Dans met mij vanavond, dans tot alles stil staat. En mocht het licht ooit uitgaan, dan zal ik aan jouw kant staan. Laat, laten we dan. Het is gemaakt, was al een lied, maar er een andere tekst bij voor, door Digidex. En het doel van het liedje is, ze verkopen dat, om 200.000 euro op te halen voor de hersenoperatie. Want Digidex die heeft een zus en dat zus, die zus kreeg een kind met een hersenafwijking. Dat kan geopereerd worden, maar dat kost twee ton. En dat kan ze niet betalen. En vandaar dat Paul de Munnik met hem dit lied zingt. In Nederland hoef je toch niet te betalen voor iets dergelijks? Nou, maar je kan niet zomaar. Er gaan genoeg kinderen. Als je ooit televisie kijkt naar Amerika of weet ik wat. Dus zij hebben 200.000 euro nodig. Dan krijgen we nu het droeve verhaal dat Katja Gebbing ziek is. Heel plotseling ziek is geworden. Ze heeft wel een klein gedichtje en muziekje. Opgestuurd, dat gaan we nu draaien en daarna komt Ben met zijn recensie. Er is geen woord voor jou. Je zou dichter kunnen heten. Met je ogen langs mijn verlangen. Bespeel mij. Er is geen woord voor jou, je zou lichter kunnen heten. Met je vingers langs mijn pauzes, begeer mij. Er is geen woord voor jou, je zou zwichter kunnen heten. Met je hitte langs mijn adem, Bedaar mij. Er is geen woord voor jou, je zou stichter kunnen heten. Met je wezen langs mijn vuur, bemin mij. Maar eigenlijk is een woord voor jou, als dauw bezinkt de vuus. Er is een woord voor jou, mijn lief. Je bent mijn... Man, dacht ik dat ze... Nou, dat was mooi. Dan gaan we nu naar een... Ik weet niet met welk boek Ben begint. Uh, of met Connie. of met uh, Ik ga dadelijk mijn, mijn uh, recensie van Verant te geven. Maar ik wil toch ook uh, iets vertellen over dat uh, boek van de gast van vorige keer. Connie Vekermans van Loon. Ja. Die heeft Overstekend Wild geschreven. Dat is haar over haar voettocht naar Santiago de Compostela. Ja, toen had ze hier enkele exemplaren neergelegd en, en ik kon er toen natuurlijk ook helemaal niets van zeggen. Inmiddels heb ik dat boekje gelezen. En ik moet zeggen, met, met genoegen gelezen. Ja, uh, het is uh, ja, een, een, een nuchter uh, geseculariseerde vrouw die daar uh, op pelgrims pad gaat. En je vraagt je eigenlijk uh, gedurende dit boek af... Waarom, waarom doet ze dat nou? Zit er een religieus motief achter? Nou, dat heeft ze verteld. Dat was het verwerken van het plotseling overlijden van haar vader. Ja. Um, en, en ze stond op een kruispunt van wegen. En ze moest um, goed, wat dingen op een, op, een, op een rijtje krijgen, zoals dat heet. Maar uh, zo, uh, tijdens die tocht, ja, ze gaat zo af en toe wel eens een kerkje binnen. Maar, maar um, nee, dat, dat, um, dat houdt niet over aan religiositeit. En dan komt ze dan op een gegeven moment in, in Santiago. Dat is het, het, het doel van de tocht. En dan gaat ze die kerk binnen, die machtige basiliek, de kathedraal. En daar uh, staat daar dat uh, versierde beeld van, uh, van Jacobus. En dan is het gebruik dat je het beeld omhelst en bedankt voor de goede afloop. En dan wil ik een stukje citeren uh, waar, waar uh, ja, heel wat, wat vragen van mij eigenlijk beantwoord worden in heel kort bestek. Ze zegt, ik vind zulke momenten altijd lastig. Want ik wil wel het moment en het gevoel en de magie voelen. En toch komt ergens mijn nuchterheid om de hoek kijken... waardoor ik te weinig tijd neem om ook echt op te gaan in zo'n moment. Ergens, iets in mij vindt zo'n gebruik te nep. En eigenlijk is dat niet erg. Ik heb Sint-Jacob op mijn tocht meerdere malen mogen ervaren... En een opgelegd gebruik kan dat gevoel niet evenaren. Alle regeltjes die in een kerk gelden... en niets te maken hebben met liefde voor de medemens... respect, in de waarde laten, pure liefde voor het leven zelf... die zeggen mij niets. Sterker nog, ik heb daar eigenlijk altijd een antipathie voor gehad. Omdat de essentie van het geloof daar in mijn beleving... niets mee te maken heeft. Geloof zit in de ware en oprechte intentie van de mens. En dat is ook waarom ik meen... dat elke geloofsovertuiging diezelfde grondslag heeft. Het zijn alleen de later bedachte spelregels... waardoor verschillen ontstaan. Aan de andere kant van de gouden trap ga ik weer naar beneden. Uh, ik vind het een mooie reflectie. Een mooie, ja, reflectie, mooi een mooie ja. overdenking. Uh, zo op het eind van het boek... waar ze haar, uh, haar leke theologie ten beste geeft... En uh, nou, ik vind dat heel mooi gedaan. Heel, heel goed. En uh, het boekje is uh, zeer wel te lezen en aanbevelenswaardig. Uh, Alle complimenten, ja, dus. Ja, ja absoluut. De, die we ja. nu kunnen geven. En het dan. En dan, uh, gelezen hebben. Uh, ga ik een recensie lezen die uh, ook nou net verschenen is in de nieuwe uitgekomen uh, Leidraden, Leidraden, nummer 107. Het bijzondere van leidraden nummer 107 is, is dat, dat een groot deel van de abonnees, 60, die alleen maar digitaal ontvangen hebben. Dat is een nieuwe opzet. En uh, er zijn uh, ja, nog een paar uh, mensen die, die hem ook nog uh, op papier willen hebben, zoals ik. En ik. Uh, en Maritia ook, ook. En <laughs> ook. Zijn, zijn we ook. Uh, ja, ik heb ja, ze ja. vanmiddag allemaal in de enveloppen gestopt. Dat was veel minder oh, okay. werk dus. Els. Ja, dat was, zo klaar. dat was zo klaar. Hoeveel zijn er nou nog... Uh, in Ik papier. Meen een stuk of 86 of 80? Toch, toch wel. Ja, zoiets. Toch wel. Ja. De meerderheid dus toch in papier? Ja, maar, maar een, het is bijna 50-50. Oh, zo. Mm. Ja. Nou goed, dan gaan we naar Elena Ferrante. Het verhaal van het verloren kind. De Napolitaanse romans, deel 4. Volwassenheid, ouderdom. De Wereldbibliotheek Amsterdam 2016. Als je omgaat met lezers, zoals de makers van het logprogramma en nieuwe literatuur, kun je niet om verranten heen. Dat moet je lezen. Nee, ik moet niks. Lees dan in ieder geval deel 1. Op de plank bestsellers van de Biep lag deel 4. Dus nam ik dat deel mee naar huis. Een mens ontkomt niet aan zijn lot. Ik verdiepte me eerst in de lijst van personages achter in het boek en met die kennis gewapend begon ik aan mijn lectuur. Ik merkte, vanaf bladzijde 9, dat ik niet gehinderd werd door het enorme gat van zo'n 1500 bladzijden ongelezen delen 1, 2 en 3. Dat is knap werk van Elena Ferrante. Ze neemt je met haar natuurlijke verteltoon met het grootste gemak mee in het leven van Elena Greco, de ik-figuur, en van haar schaduw de levenslange vriendin, Raffaella Cerullo, Lina of Lilla genoemd. Het is een levensverhaal, stap maar in wat je wilt. De levens van Helena en Lila beginnen in 1944, net zoals dat voor mij, wat een ongezochte mogelijkheid tot identificatie geeft. Het vertelpunt is 2006, van daaruit wordt het de laatste 25 jaar overzien... Met zinnige flashbacks die nog verder rijken haal je ook de ontbrekende delen in. Na 134 bladzijden van genoeglijke lectuur dacht ik echter... Waarom lees ik dit? Waarom moet ik dit lezen? Het boek greep me niet bij de keel. Nog ramde het hart me tegen de borstkast. Of pompte het bloed als een razende door mijn aderen. Allemaal dingen die toch op de flap beloofd worden door besprekers in het parool en andere kwaliteitsbladen. De Linda sprak me vanaf de achterflap toe, als je begint wil je niet meer ophouden. Maar dat wilde ik juist wel, recalcitrant als ik ben. Om dat ophouden te bevorderen sloeg ik 193 bladzijden over en herstartte mijn lezing op bladzijde 327 bij het deel Ouderdom. Ik deed weer dezelfde ervaring op. Ik kon gewoon doorlezen. Geen hè wat, wat is dat nu? Of nee, nu kan ik het niet meer volgen. Het was als het eten van lekkere taart. Lekkere hapjes, maar de rest smaakt hetzelfde. Nogmaals, niet dat het niet goed smaakt. Elena Ferrante kan een verhaal vertellen. en verrekte goed schrijven. Ik zal een proeven geven. Het is een beschrijving van Napels. De vier turven zijn per slotverrekening Napolitaanse romans. Citaat. Ik huurde een huis aan de Po, vlakbij de Ponte Isabella. En mijn leven en dat van mijn derde dochter verbeterde onmiddellijk. Van daaruit werd het eenvoudiger om over Napels na te denken, er lucide over te schrijven en te laten schrijven. Ik hield van mijn stad, maar weigerde elke plichtmatige verdediging ervan. Sterker nog, ik raakte ervan overtuigd dat de moedeloosheid waarin die liefde vroeg of laat eindigde een lens was om het hele Westen door te bekijken. Napels was de grote Europese metropool waar het vertrouwen in de techniek, de wetenschap, de economische groei, de goedheid van de natuur, de geschiedenis die noodzakelijk naar verbetering leidt en de democratie, het duidelijkst en verreweg het eerst geheel ongefundeerd was gebleken. In die stad geboren te zijn, schreef ik zelfs een keer, met niet mezelf maar lila's pessimisme in gedachten, heeft slechts één voordeel altijd al geweten te hebben, bijna instinctmatig, wat iedereen tegenwoordig met oneindig voorbehoud begint te beweren, de droom van een grenzeloze vooruitgang is in werkelijkheid een nachtmerrie vol vreedheid en dood. Einde citaat. Ik schrijf dit op aan de vooravond van de inauguratie van Trump. Geeft Verante met haar Napels metafoor de onderstroom aan... die ervoor gezorgd heeft dat een Trump boven komt drijven? Nog sterker krijg je dat gevoel bij het volgende en laatste citaat dat ik hier geef... De uiterst succesvolle schrijfster, Elena Greco, woont op dat moment weer in Napels. In de wijk, waar ze dagelijks de schoolkameraadjes van wel eer ontmoet. Onder andere de mafiozen Michele en Marcello Solara. Zij hebben het economisch ook niet slecht gedaan. Maar hun levensdraad wordt een aantal bladzijden verder afgebroken als ze overhoop geschoten worden. Napels, hè? Michelle spreekt Elena aan en zegt... Nu gaan we even naar de bibliotheek, Lenou. En daarna gaan we eten. Wil je met ons mee? Nee, dank je, antwoordde ik. We moeten gaan, maar een andere keer graag. Goed zo. Dan kun je de jongens vertellen wat ze wel en wat ze niet moeten lezen. Jij bent een voorbeeld voor ons. Jij en je dochters. Als we jullie op straat langs zien komen, zeggen we altijd... Lenuccia was vroeger net als wij. En moet je nu zien. Ze kent geen trots, ze is democratisch, ze leeft hier bij ons, precies zoals wij, ook al is ze een belangrijk iemand. Jazeker, wie studeert, wordt goed. Tegenwoordig gaat iedereen naar school. Iedereen zit met zijn neus in de boeken. En daarom krijgen we in de toekomst zoveel van die goedheid dat het ons uit de oren zal komen. Maar als je niet leest, en niet studeert, zoals het met Lina is gegaan... zoals het met ons allemaal is gegaan, dan blijf je slecht. En slechtheid is naar. Niet waar, Lenou? Einde citaat. Hier is de kwade, kwalijke tijdgeest aan het woord. Trump, Wilders, Le Pen, Petrie, Roos, Baudet. Ze zijn ons zat, die boekenwurmen, die bedweters, die goedmenschen... die ons zoveel goedheid beloven dat het ons de oren uit zal komen. Wat een duivelse spot. Slechtheid is naar, hè nu. Die spot is ook gericht aan de lezers van Leidraden. Slechtheid vinden wij lezers van Leidraden naar, niet waar, lezers? Precies. Trump, Brexit, Frexit, Nexit, het gaat allemaal naar de kloten. Je kunt wel tot Sint-Jutemus boeken lezen, recensies schrijven... onderduiken in escapistische literatuur... Leidraden maken en intussen blijft het politieke handwerk liggen. Lezer, hou op met lezen. word politiek actief. Stem op de goede partij. Doe wat. <lacht> <lacht> <lacht> nou zeg. Ja, nou zeg. En? Het vierde deel. Ja, heb je het vierde deel gelezen? Ja, ik heb het Oh, je al hebt al ze alle ge allemaal ja, gelezen? maar ik zei al tegen jou toen. Ik vond het eerste altijd... Het eerste vind ik het meest... Intriguerende. Oh, het dus is al bijna tijd zeg. Ja, de oh, tijd oh, gaat oh, snel, de oh, oh, oh, tijd ja. gaat snel. Ik zal even vertellen wat Joris Luyendijk daarover zei. Dit boekje is voor iedereen die, net als ik, het vertrouwen in de traditionele politieke partijen voor een belangrijk deel of zelfs helemaal kwijt is. Ik zou zo graag onze ervaringen op elkaar leggen. Wie, wie weet waar ze elkaar overlappen? Doe mee op. Kunnenwepraten.nl. Ja. Misschien kun je daar. Uh... Doe mee, praten.nl. kunnen we praten. Kunnen we praten? Ja, ja, Doe mee, kunnen we praten. En daarmee, Ben, ja. kan jij mooi afsluiten. Uh, gaan we eruit, Op hè? Op ons dode gemakje uh, we afsluiten. Ik dank, wil nog even zeggen dat Bert Wagendorp bijna komt. Die komt bijna. In te staat lezen. staat in Leidraden. Ik heb hier het boek Wo Master Brok. Wordt aangekondigd voor en, 28 am, maart. Ja. Dat gaat echt over... Ik zal de volgende keer misschien wat over kunnen vertellen. Over nieuws. Heel, het is een heel actueel thema eigenlijk. Mm -hmm. Het is... Ja, het, ik vond het begin heel amusant. Tot eind ploft het voor mij een beetje in elkaar. Oh. Maar... De moeite van het lezen waard. Het ja. gaat namelijk over... Ja, wat eigenlijk heel actueel in de zin dat het gaat over... Gelaagdheid van de waarheid. Van het manipuleren... Door... Wie dan ook. Door wie dan ook. Door de nieuwsmedia worden enorm nee. gemanipuleerd. En dat soort dingen. Dat beschrijft hij hierin. Maar wel, het is leuk om te lezen. Goed, nou, wij gaan eruit. We hebben Odile Teurlings uh, in ons midden gehad. Drijvende kracht achter de dementeek in de Goerlische Bibliotheek. We hebben haar bedankt. Suzanne hebben we bedankt voor haar uh, gedichten. We wensen uh, Katja Beterschap. Stefan, bedankt voor je technische assistentie. Onszelf danken we niet. Uh... Waarom nou niet? Dat gaat te ver. Nee, waarom nou weer wel? Uh, dit was het Uur Literatuur. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende maand. Ja, 6 april. 6 april.